Over. Nou, is jammer misschien maar gelukkig houden we het dan over en kunnen we het dan misschien ook wel tijdelijk voor andere dingen besteden bijvoorbeeld, zoals misschien wordt aangegeven voor het sociale het domein of misschien nog iets ter stimulering maar je moet altijd wel uitkijken wanneer je iets structureels doet en iets incidenteels doet maar volgens mij heeft u dat ook in uw raadsprogramma dat de lasten ook zo laag mogelijk moeten blijven opgenomen dus dat is dan ook een punt van aandacht Volgens mij geef ik u heel veel stof voor een mooie algemene beschouwingen. Um, dus dat is ook over het CDA de vraag over te weinig uitvoering en ambitie. E eenzame jongeren, rapport. Nee, er is nog geen rapport. Maar er komt wel eerder een nota over, met, over het jongerenbeleid... waar ook het jeugdhok nog aan de orde komt. Maar ook hoe we met jongerenbeleid verder willen... en dat we ook dit proberen vast te krijgen. Vooral door het in de wijken aan te pakken. Ehm... Um, Statushouders koppelen aan werkgevers. Nou, misschien dat de heer zijn daar nog wat over kan zeggen, maar daar, daar, dat gaat over een, een sociale programma. En, maar eigenlijk is dat volgens mij nu allemaal gewoon ingebed in, in gewoon de participatiewet. Dus een statushouder wordt hetzelfde behandeld als een al, al, wat dat betreft als een burger. Alleen in het voortrek zitten er weer wat andere zaken in, enzovoort. Um, de VVD, jij ja, kon het niet allemaal helemaal bijhouden. Want ik miste wat nummers. Um, ja, over die CAO, uh, dat, dat, dat hebben we volgens mij uitgelegd. Dat, dat, daar staat iets over de CAO versus wat er in de dienstovereenkomst staat. Nou, dat proberen we uit te leggen, dat we nu nog werken vanuit die dienstverleningsovereenkomst. En dat er nou, misschien een discussie komt over wat de CAO doet en, en nou, wat voor afspraken we in de toekomst maken. Ik denk dat die waarschijnlijk wel bij de evaluatie misschien wel of niet aan de orde komt. Het, de de BNP-audit... Uh, dat, gaat niet, daar, daar ging het, dat bedrag dat ging over een eenmalige onderzoek en het gaat hier over structurele maatregelen die genomen moeten worden om, om dat te regelen en te organiseren. En in het verleden zijn er inderdaad in onze begroting ook op allerlei manieren extra kosten gemaakt ter ondersteuning van de ambtelijke capaciteit. Die niet altijd goed inzichtelijk misschien waren, maar ik heb, heb al eerder gezegd dat we op een gegeven moment gewoon structureel, twee jaar lang... 165.000 euro extra hadden om voor extra capaciteit. En het verhaal voor parkeren en de, en de mobiliteit, daar ook, hè, die 2F2-formatie, dat is echt voor het reguliere werk. En u zegt van ja, hoe stond het dan vroeger in de begroting? Nou, ik weet één ding, we hebben acht jaar of zes jaar lang helemaal niks gedaan aan het parkeerbeleid, omdat we ook geen capaciteit hadden. Ja, we praten er hier veel over, maar er is geen enkele uur capaciteit ingestoken, want die was er niet. Dus ook. Als we vier jaar geleden waren begonnen met het parkeerbeleid, hadden we gewoon extern moeten inhuren om dat goed te regelen. Dus, de, dus, dus wat dat betreft zijn dat keuzes die je met elkaar maakt. En je moet het tot de minimaal kosten beperken. Maar ik hoop dat u nu wel, samen met de wethouder, met deze extra inzet nu wel tot het parkeerbeleid komt. En wat uiteindelijk ook misschien wel weer, doordat het goed wordt opgepakt, extra revenue kan opleveren. En, en, en nieuwe inzichten geven hoe we met parkeren. Maar ook, want dat, volgens mij wordt het ook gekoppeld aan mobiliteit, willen opgaan. En het is aan u om te beoordelen of die extra investering dan voldoende is en goed is. Dat is aan u om dat te beoordelen. Um, de, de, ja, de, ik, ik, ik wil het niet hebben over de Haarlemse begroting. Ik vind, ik vind dat ik daar niet uh, verder over moet zeggen. Wij moeten ons richten op wat er in, de, in, in onze dienstverleningsovereenkomst staat en waar we Haarlem aan kunnen houden. En ik ga me niet bemoeien met de overheid kosten ja, van dat soort dingen. Of ik moet daar wet, ook wethouder van financiën kunnen worden. Ja, u weet, je weet het nooit. Maar daar bemoei ik me verder niet mee. Kleurlokaal, um, ga ik verder mee? De kleurlokaal, kleur ja, dat wordt steeds. Volgens mij is er wel een soort van antwoord opgekomen. Maar misschien dat hij. Ik, ik zou eens voorstellen dat ik hem niet hier ga behandelen, maar misschien dat ik nog wat over wil zeggen. Maar dat is hem vooral bij die evaluatie meenemen. Ik denk dat hij daar wel op zijn plaats is. Want dan kun je, je hem ook duiden van hoe ver is het nu met de kleurlokaal. Maar. De evaluatie van de ambtelijke samenwerking die eraan komt, dat lijkt mij verstandig om dat uh, daar mee te nemen. Ehm. Um, ja. Oh ja. Precario-kosten en lezerskosten. Kostendekkendheid. Ja, volgens mij staat dat ergens achterin het boek uh, staat geschreven. van wat de, de opbrengsten van precario's zijn. en, en, en, en, en de, de dekkingsgraden van. Ik zal het even kijken waar dat staat. Een beetje kippen gaan het worden ook. Paar achterin staan, staan, de, staan de, de, kost, de, de, de tarieven. Ja, daar kunnen we dat in lezen. Maar ze zijn, ver, ze zijn lang niet, niet, niet kostendekkend, precario enzovoort. En leesjeskosten, daar zijn bepaalde bedragen voor. En er zijn volgens mij lezerskosten waar we geld aan overhouden, maar er zijn ook dat de leesjeskosten, dat, dat er geld bij, dat ligt er ook aan. Of er daarna een procedure komt als iemand iets gaat, een bouwvergunning gaat aanvragen. en vervolgens... Hè? Stel dat er al lezerskosten zouden zijn betaald voor het Watertorenplein. Nou, misschien wegen die absoluut niet op tegen de kosten die we tot nu toe hebben gemaakt. Ik noem maar wat. En zo zijn het ook met andere grote zaken die daar aan de orde zijn. Um, de Airbnb, volgens mij komt er eerder eens een, komt er een evaluatie aan. Dus een eerste, een eerste evaluatie. Uh, en... En, en over, over het Airbnb en het, ten aanzien van de toeristenbelasting... en dat we werken met het voorverterre tarief en het voor het vaste tarief. Ja, toen, toen u besloot uh, de toeristenbelasting met... hoeveel procent is nou 25, volgens mij 33% te verhogen. Het uh, jaar daarvoor hadden we de dekkingsgraad van het voorverterre tarief... ook al aanzienlijk verhoogd, met ook al 30%. Uh, ik denk dat als je nu een berekening op, op loslaat van hoeveel er verhuurd wordt, dat we die ook misschien nog wel weer zouden kunnen verhogen. Maar ja, dan krijg je, ik zou even pas op de plaats maken, dat wel meenemen in het onderzoek, maar we moeten dat wel goed kunnen onderbouwen. Dus ik wil voor kijken of we dat kunnen onderbouwen, maar het lijkt mij niet verstandig om dat nu nog weer extra te verhogen. Wat vooral interessant is, om ervoor te zorgen dat alle bewoners die verhuren meebetalen. En als we daar al voor zorgen, dan komen we al een hele eind. Interruptie van de heer Kramer. Maar u, gaat, u geeft zelf aan dat u het in overweging neemt. Dus de vraag is, welke overwegingen heeft u daarvoor? Dank u. Ja, ja, we nemen het in overweging, maar we hebben het niet besloten nog. En nee, dat is zo. maar Het is dan ook een dilemma. Nou, u, u constateert het. Ik worstel daar ook mee. Maar mijn voorstel zou op dit moment zou zijn om die 33% vooralsnog te gebruiken. En er vooral nu op in te spelen dat we zorgen dat we het instrument zodanig gebruiken. En dat, dat heeft ook met het Airbnb en de controle te maken. Dat zoveel mogelijk mensen ook het komende jaar gaan, gaan, gaan meebetalen. En dan, dan, dan, dan moet je daar ook voor zorgen dat dat plaatsvindt. En dan kun je aan het eind kijken van wat dat nou voor die bezettingsgraad betekent. En dan kun je altijd nog overwegen om een extra verhoging in te doen. Dus dat is mijn heroverweging, dat is een heroverweging nu, meneer Kramer, geworden. Uh, uh, nou, sociale woningbouw en, en die regio, ben ik, daar, ga ik, daar, daar kom ik nog wel op terug. Die neem ik nog wel mee, ook bij verder, mijn verdere invulling rond uh, die toezegging die ik nog heb gedaan over uh, woon plaatsbeginselen en zo, dan neem ik deze mee, dus dat, dat zeg ik toe dat ik dat nog verder ga meenemen, maar dat komt niet meer bij de behandeling van de begroting, maar dat komt in het vierde kwartaal terug. Nou, WMO, jeugdzorg en, en sturing enzovoort, ik zou willen afspreken of, of, of, of we eerder eens, eens een keer daar een meeting over kunnen hebben, dat ik u kan meenemen hoe we dat nu doen, en, en, en, en een aantal dilemma's met u delen, die, die ik tegenkom, en dat, dat, ja, dat kan ook niet in het openbaar, want het gaat ook over casussen. Want het, het, het, het zit echt voor een groot. Bij de jeugdzorg gaat het ook vooral. Het neemt toe, maar het gaat ook vooral over een aantal gevallen waar het om heel veel geld. Hè, dat hebben we al eerder aangetoond: heel veel geld kost. En hoe daarmee om te gaan, en hoe daar beter grip op te krijgen. En dat, dat wil ik u in meenemen. Hoe we dat moeten aanpakken. Maar dat, dat wil ik dan een keer doen in een meeting. En dan kunnen we ook meteen rond de WMO. Die huishoudelijke hulp. Die, die nieuwe toetsing ook bespreken. We gaan wel even kijken wanneer we dat kunnen gaan regelen. Misschien splitsen we het op. Maar dat zeg ik u toe. Dat, dat lijkt mij het verstandigste. Om dat op die wijze te doen. Uh, ja. Open set, De heer Kramer. Helemaal mee eens. Uh, blij met dat u het een solide beeld vindt. Maar am, ambitie. ...focus, kwaliteit en niet kwantiteit. En daar moeten we ja, toch met elkaar aan werken. En, nou oké, okay, dat zeg ik wel bij de algemene beschouwingen... Hoe, ...hoe ik daar verder over denk, dat hangt ook vanaf hoe u daarop reageert... ...maar we moeten daar iets voor vinden met elkaar... ...dat we elkaar makkelijker en beter vinden. Maar dat kom ik misschien bij de algemene beschouwing op terug. Maar dat vindt het hele college, dat spreek ik namens het hele college uit... Ja, ja dus, maar dat komt door meneer Herfsen, want die begon al een beetje met de algemene beschouwingen. Uh, participatie, communicatie, motie, website. Er komt een uh, nota aan van uh, de burgemeester daarover, eerdaags. Dus die is in de maak. Uh, SRO, nieuwe huurcontracten, uitgangspunten veranderen kostendekkende huren... Uh, in principe, toen wij met SRO aan de gang... Is dit, is dit wel afgesproken dat we de huurcontracten met, met de partijen zouden regelen. En dat we ook zouden gaan kijken naar nou, kostendekkende huren. Dat, daar is wel naar gekeken. En welke consequenties dat dan heeft voor subsidies enzovoort. En, en, en dat moet nog verder uitgezocht worden. Maar er is wel degelijk ooit over gesproken dat we dat meer zouden gaan doen. Maar... Ik denk dat u wel een punt hebt van dat we daar heel zorgvuldig naar moeten kijken. En misschien dat de heer Berens daar nog wat over wil zeggen zo, maar het, daar, ik, ik weet vanuit het begin dat het wel zo is uh, ontstaan. Nou, cultuurbeleid, waarom later? Dat gaat, wordt zo nog uitgelegd. Ja, veilig thuis, dat is een technische vraag. Ja, meer meldingen, uh, volgens mij wordt het bedoeld te zeggen uh, dat we beter bereikbaar zijn, dat er meer meldingen binnenkomen. Maar... Ik, zal hem technisch even, ik zoek hem technisch even uit. Technische vraag. T-vraag heb ik erbij gezet. Ja. Nou, woningmarkt, toeristische vuur. Nou, volgens mij heb ik wel alles een beetje gehad. Dank u wel. Dank u wel. Ik geef nu het woord aan het college. En ik kijk, meneer Berendsen. Meneer Berendsen komt. Ja. En daarna denk ik, mevrouw Verheij. Ja. En binnen de tijd, hè? Nee, je bent over de tijd heen. Heel ernstig zelfs. Maar dat gaat uh, meneer zo goed maken. Dat hoop ik. Dat hoop ik. Nou, u beke staat bekend wegens uh... sp spitse antwoorden. Dank u wel voorzitter. Uh, ik zal het dan uh, proberen kort te houden. Even te beginnen bij de Partij van de Arbeid over revitalisering van Nieuw-Noord. Daar hebben we nu een eerste aanzet mee aangegeven met Kamerling-Ondersweg. Natuurlijk krijgt dat nog een vervolg. U krijgt binnenkort ook van mij een reactie op met name zeg maar de bloemlezing die meneer Tone heeft naar u toe heeft gestuurd. Want ik vond dat op zichzelf vond ik dat totaal bezijdende waarheid. Dus daar komt nog een reactie op. Um, dat van die boekenbond, uh, die regeling die ken ik nog niet. Uh, misschien dat u me die even uit kunt leggen. Maar ik heb het snel even uitgezocht. Uh, dat is een, een, een slip of the pin. Want in de um, duurzaam afvalbeheers factsheet... Die u begin dit jaar heeft gekregen. Daar staat in dat de planning voor 2025 is 70%. En dat komt neer op 121 kilo per inwoner per jaar. Dus... Ja, voorzitter, excuus voor de interruptie. En normaal gesproken Helfs, zou ik hem niet zo snel plaatsen. De interruptie. Ja. Um, ik wil u toch adviseren om niet te veel over vorige wethouders te praten. Ook al schrijven ze dingen in de krant. Het is niet wijs om daarop te reageren. En ik zou ook graag willen dat u dat niet hier doet. Dank u vriendelijk, meneer Huizen. Ik stel dan voor, nee, laat ik dan de verstandigste zijn en daar dan niks op zeggen... ...want daar heb ik dan wel een mening over, maar dat zal ik u dan straks onder de borrel wel vertellen. En dan even, zeg maar, nog even een aanvulling op datgene van wat mijn collega Bluis zei over zeg maar, die kostendekkende huur. Dat heeft ook te maken volgens mij met de wet, markt en overheid. Dus dat, daar worden we min of meer toe, toe gedwongen om daar in ieder geval kritisch naar te kijken... En natuurlijk zijn we daar uiterst zorgvuldig gaan we daar uiterst zorgvuldig om. Maar ik denk wel dat het een goede zaak is door op deze manier met ons, zeg maar, bedrijfsonroerend, of eigenlijk ons onroerend goed om te gaan. Dat in ieder geval helder wordt aan de ene kant van wat de kosten zijn van, ons, van onze zaken, en dat zijn ook sportvelden. En aan de andere kant in ieder geval duidelijk te maken van wat dan de opbrengsten zijn. En natuurlijk worden die dan gecompenseerd aan de ene kant als de kosten toenemen met aan de andere kant. De, ...de subsidieverlening. Wie heeft het even gehad over de statushouders? Ja, natuurlijk, die worden zoveel mogelijk ingebed in zeg maar, het normale systeem. Hè. Ervan uitgaande dat ze zeg maar, arbeidsfit zijn. Hè. Want dat is dan natuurlijk nog wel even een aspect... ...wat gewoon wel meegenomen moet worden. Was dat een vraag van de Partij van de Arbeid of van GroenLinks? Oké, okay, sorry. Ja, nou, ik ga ervan uit dat zeg maar, onze statushouders wat dat betreft in goede handen zijn. Eh, OPZ, het openbaar vervoer en dat met name naar, naar Noord. Ja, ik, ik weet dat dat, zeg maar, dat is ook voor mij is dat een heet hangijzer. Uh, we hebben, ik heb zelf uh, zeg maar met een vertegenwoordiger van Connectie gesproken. Dat mocht ik eigenlijk niet, want het is eigenlijk ambtenarenwerk. Maar ik heb het toch zelf maar gedaan. Maar we zitten gewoon aan een concessie vast. En die concessie die, uh, maken wij niet alleen als gemeente uit. Maar dat heeft ook zeg maar, de provincie die daar een, een belangrijke uh, C in heeft. En die concessie die duurt gewoon nog tot 2023. Dus die is voor tien jaar afgesloten. Dus uh, ja, we zijn wel in gesprek. Ook met betrekking tot bijvoorbeeld de herinrichting van het Raadhuisplein. Hè, om te kijken van of... ...toch die route van die bus mogelijk wat anders moet, uh, moet gaan lopen of kan lopen. Maar om, die, om maar even heel makkelijk te zeggen van uh, wij, wij gaan dat veranderen, dat is, gewoon, uh, dat is uiterst moeizaam. Maar ik ben nog steeds bezig om te kijken van of we daar wat aan kunnen doen... ...en ook uh, te kijken van of we toch met een, uh, zeg maar een buurtbus op een andere manier dat probleem op kunnen lossen. Want ik ervaar dat zelf ook, dat dat gewoon een probleem is. De kort hebben we het al even over gehad. Eh, parkeren, daar kom ik straks nog uitgebreid op terug eh, later dit jaar met eh, zeg maar een nota ten aanzien van parkeren. Maar ook hier heeft eh, mijn collega Bluis al even over wat gezegd. Van, we kijken wel heel makkelijk altijd naar die capaciteit die we in het verleden hadden. Maar dat was ook maar een hele beperkte capaciteit. En als u zich realiseert dat we echt van scratch af aan begonnen zijn. He, er was helemaal niets aan informatie. En er zijn dus heel veel onderzoeken zowel op het parkeren he, van wat hebben we nu eigenlijk... Eh, niet alleen voor, zeg maar, voor het parkeerplan, maar ook zeg maar, voor alle eh, plannen. Bijvoorbeeld de Boulevard, maar ook de entree eh, van Zandvoort en het Badhuisplein. Hebben we nu in ieder geval de goede informatie. En datzelfde geldt ook voor wat betreft de verkeersstellingen die nu allemaal gedaan zijn. Om te kijken van ook van eh, hoe kunnen we straks de verkeersafwikkeling goed geleiden. Ook als er straks bijvoorbeeld als de burgemeester Engelbertstraat, als die, eh, die eh, geherinricht wordt in verband met de plannen van het Badhuisplein. Daar kom ik straks uitgebreid op terug. Uh, in het, uh, het verder verloop van dit kwartaal... met een voorstel van hoe we dat precies op willen gaan tuigen. Uh, investeringen in het meerjarenonderhoudsplan, onderhoudsplan... Uh, meneer Mitters, ik geef en de andere, ik geef u groot gelijk. Ik, ik zou willen dat ik wat dat betreft uh, veel meer had kunnen doen dit jaar... als dat er gedaan is. Uh, de omstandigheden die waren nu eenmaal niet anders dan dat ze zijn... En wat dat betreft eh, we hebben we morgen als college een gesprek met de directie van Haarlem. Uh, en daar staat onder andere, dit punt staat ook op de agenda om te kijken van hoe we daar in ieder geval toch eh, met alle projectleiders die we daar hebben eh, hier een versnelling aan kunnen geven. Want ik ben hier ook uitermate ongelukkig mee. En eh, ik heb ook gezegd van ik, tax, ik accepteer dit ook gewoon niet langer. Dus daar gaan we echt iets, uh, iets aan doen. Dan mag u mij volgend jaar op afrekenen. De investering in het raadhuis, dat heeft ook mijn collega Bluis al even iets voor gezegd. Ik vind het dan wel interessant om te, om te zien dat de VVD zegt van het mag wel vertragen en het CDA zegt van het mag wel versnellen. Ik denk dat u dan samen nog maar zo'n robotje moet vechten als college om te zeggen van waar we dan uitkomen. en Misschien komen we dan in het midden uit. Eh, meneer Metters, bomen gekapt. Ik ben het fundamenteel eens met wat u zegt. En eh, als u kijkt, ik heb daar in, eh, in augustus nog een raadsinformatiebrief over geschreven, dat het afgelopen jaar zijn de, in 2018 zijn er 70 bomen gekapt en er zijn 140 bomen opnieuw geplant. Dit jaar, en die bomen die, die staan al bijna klaar om te planten, worden er nog een keer weer 180 bomen geplant. Dus dat gaan we nu in het najaar gaan we dat doen. En helaas, eh, zeg maar, we hebben te maken met ypenziekten, dus eh, ja, dat, dat heeft gewoon daarmee daar te maken. Maar als u eh, zegt, en eh, ik ga daar ook zeker eh, mevrouw Kerkman bij uitnodigen op het moment dat we de eerste boom gaan planten, hè, want die schrijft ook in het Zandvoortse krantje een artikel van dat we zo weinig bomen kappen, maar de, maar de realiteit is gewoon van dat het niet waar is. We planten bijna dubbel zoveel bomen als dat we kappen. En ik vind dat dat op zichzelf ook wel eh, eens een keer gezegd mag worden, dat dat wel, want ik vind dat wel eh, zeker de moeite waard. Eh, ten aanzien van de opmerking van de kostendekkendheid van de tarieven van het riool en het afval, dat kan ik niet helemaal plaatsen. Want volgens mij doen we dat. Eh, dat zijn gewoon kostendekkende tarieven. En volgens mij hanteren we die als zodanig ook. Dus eh, meneer Hermsen, u zei dat. Ik heb het zo gauw niet terug kunnen vinden, dus misschien dat u... ...mij nog even straks aan kan geven van waar dat dan precies zit. Want dan, uh, maar dat lijkt me dan meer een technische vraag misschien... ...waar ik dan in technische zin ook graag uh, misschien schriftelijk op wil terugkomen. Ja, dus. Ik denk dat ik het meeste dus, gehad heb. Nee? Eh, vraag, was een vraag. Nou, je vraag mag ook. Ja, er werd een vraag gesteld, dus denk ik denk, nou zal ik daar antwoord op geven... Nee, dat is punt 9 in het raadsvoorstel. Je doet daar letterlijk een, een, wijziging, een voorstel tot een stelselwijziging. Die overigens wel een, een, een, ja, financieel wordt uitgelegd. Met een wijziging zeg maar, richting reinigingen en dat soort zaken. Dat snap ik. Ik snap alleen waarom dat nu moet. Is het omdat de stelselwijziging die, die wijziging no nodig acht? Of is het, uh, is het tarief niet uh, op de juiste manier berekend? Dat vraag ik me gewoon af. Ten opzichte van het jaar daarvoor. En daarom, ja. omdat ik daar ook als controlerende taak vanuit de raad iets over moet vinden, en dat is toch wel als een stelselwijziging opeens in de begroting staat, wil ik gaan weten waarom dat dan plaatsvindt. Duidelijk, dank u. Gaat u ermee akkoord dat ik daar schriftelijk op terugkom? Ja. Tot zover meneer Binnenster. Dank u, vriendelijk. Mag ik nu mevrouw Verheij uitnodigen? Nou, vrij u het woord. Ja, dank u voorzitter. Een aantal van u heeft gevraagd naar de toeristische verhuur. Zijn de maatregelen voldoende? Wanneer komt de evaluatie? Uh, op dit moment denk ik dat de maatregelen en de capaciteit die we daarvoor vrijgemaakt hebben voldoende is. Uh, eerder bij de behandeling van uh, de versterking van het instrumentarium heb ik u al toegezegd dat we binnenkort komen met een, nou ja, een update, een stand van zaken. Uh, uitgebreider evalueren doen we pas echt als we ook een jaar draaien. En dat, uh, dat duurt nog even. Dus binnenkort krijgt u een update nog wat uitvoeriger hè, van het aantal meldingen hoe het is gegaan met de, met de eerste handhavingszaken, et cetera. En na een jaar doen we dat. Uitvoeriger. Um, een tweede vraag die mevrouw Koper stelde, um, die mijn portefeuille raakt, is de cultuurnota. Um, waarom is die uitgesteld? Um, ik moet u eerlijk zeggen dat ik uh, wel even op de WIP heb gezeten om het zomaar te zeggen. Um, zet ik hem op Q2 of op Q3? Want dat was een twijfelgeval. Maar het is gewoon nog niet af. We hebben een aantal culturen um, zijn met mij besproken. Maar wat ik heel belangrijk ook vind, is dat er een goede participatie ook plaatsvindt. Onder andere nou ja, met, met alle... Uh, ...verenigingen die actief zijn op dit terrein. En ik wil het uh, ja, liever goed uh, aanpakken uh, dan, dan snel. En dat maakt dat het uh, wat later uh, wordt. En ik heb daarvoor uh, ja, zekerheidshalve eigenlijk gezegd... Uh, ...laat het dan maar op Q3 2020 uh, doen, want dan is het zeker... Uh, ...dat lukt zeker. En meneer Van Tichelen van de PVV, u vroeg nog naar, nou ja, of u hebt een opmerking gemaakt over zandwoordmarketing Marketing en de subsidie daarover. Het is inderdaad een, een subsidie die wij verstrekken, dus de knop waar we als gemeente aan draaien is ook die subsidie. En, eh, nou ja, Zandvoort Marketing, zoals u ook weet, heeft een hele belangrijke rol ook in het uitvoeren van onze toeristische visie. Eh, maar ik kijk uit naar uw verdere overwegingen daarbij. Eh, meneer eh, Hendricks, u noemde nog eh, de beantwoording van vraag 36. Nou, wellicht dat u dan eh, die boekenbon verdient, want dat is, eh, ja, dat is eh, per abuis in die veelheid van vragen, is dat een mailwisseling eh, geweest die is opgenomen en niet... Eh, niet het antwoord op de vraag, dat, uh, dat klopt. En uh, het gaat even voor de duidelijkheid over de opinienota uh, voor de krocht. Maar dan krijg ik ook meneer Berends uh, even uit mijn hoofd gezegd, komt die uh, Q4 van dit, uh, van dit jaar. Uh, voorzitter, volgens mij uh, waren dat, uh, nou ja, nog één punt eigenlijk, de couleur lokaal. Wat, wat is dat nu precies? Ja, dat, dat is Zandvoort, zou ik bijna willen zeggen. Dat is de Zandvoortse werkwijze, maar ook de Zandvoortse maat en de Zandvoortse schaal. En de couleur lokaal is ook zeker een aspect wat in de evaluatie met de, uh, uh, over de samenwerking met Haarlem uh, weer terugkomt. Dank u, voorzitter. Dank u, vriendelijk. Dus Ten slotte straks de vraag van aan de heer Bluijs, hoe groot de boekenbombegroot is. <laughs> uh, heeft uw college alle vragen beantwoord? Ja? Ja, ik, ik een schot voor open doel, maar hij gaat erin. Dank u vriendelijk. Um, zo nog een tweede ronde doen, voor de zekerheid. Het lijkt me goed. Ik ben vergeten om mevrouw Verhey. Ja, ik. Uh, excuses. Dat is dan uh, denk ik toch het uh, tijdstip. Uh, meneer Hendricks heeft ook nog een vraag gesteld over het achterstallig onderhoud en de juridische grondslag. Uh, Aanvankelijk moet ik u zeggen, we hebben geen juridische heel stevige grondslag, maar ik was desal niet bereid om daar best wel een proefballonnetje over op te laten, om het zo maar te zeggen. Maar wat is eigenlijk gebleken tot nu toe, dat de partijen met wie we het gesprek hebben gehad, dat dat eigenlijk al voldoende was voor het opknappen van die desbetreffende locaties. En, nou ja, en daar waar het gesprek voldoende is, dan is het ook niet nodig om een juridische procedure te veranderen. Starten, uh, maar ik zou er niet voor schromen om dat te doen als het wel nodig is. En een van de voorbeelden is bijvoorbeeld het, uh, het tank, uh, tankstation. Dank u, mevrouw Vij. Meneer Bluis, mag ik u wederom uitnodigen? Ik stel voor dat ik het dezelfde ronde weer neem. En als u niets te vragen meer heeft of tevreden bent, dan kan het natuurlijk ook. Mevrouw Koper. Ik wil niet zeggen dat ik met alle antwoorden gelukkig ben, maar ze zijn wel beantwoord, mijn vragen. Dank u wel. Dank u, vriendelijk. Meneer Kramer. Ja, over de toeristische verhuur geeft de wethouder aan dat er voldoende capaciteit is. Maar is die capaciteit nou gebaseerd op een piepsysteem? Iemand belt en we gaan kijken of is er ook actief beleid? Dank u. Meneer Hendricks. Ja, dank u wel. Um, ik heb het in eerste mijn even gehad en het ging, denk ik, te snel... Uh, Daarmee heeft de wethouder het misschien gemist. Uh, over de indexering. Uh, het klinkt wat technisch, maar ik zal hem toch proberen wat uh, uit te leggen. In de begroting hanteren wij een CPB-cijfer voor de indexatie... bijvoorbeeld bij uh, Belastingen, bij precario, bij allerlei zaken... van 1,4 Bij de indexering van onze bijdrage aan Haarlem... hanteren we een indexering van 2,4 Als je dat loslaat over die totale begroting... van wat we aan Haarlem overmaken, scheelt dat 85.000 euro. In de dienstverleningsovereenkomst die we met Haarlem hebben, staat vermeld dat wij het CPB-cijfer hanteren. Dus die, naar mijn idee, maar als de wethouder dat kan corrigeren, is dat ook goed, die 1,4 procent. Dus die vraag hebben wij ook als technische vraag gesteld. En daarbij antwoordt het college dat, omdat die het bijdrage naar Haarlem met name personeelszaken betreft, besloten is dat we aanhaken, niet bij het CPB-cijfer, maar bij wat Haarlem begroot als toename personeelskosten. En mijn vraag is, wanneer is dat besloten? En wanneer is dat ook actief door de raad besloten? Omdat het, het gaat nu dit jaar over 85.000 euro. Teutert het op over de twee jaar dat we inmiddels gefuseerd zijn. Nou, het bedrag loopt aardig op als je die verschillende indexeringen gebruikt. Over de BEP-audit en het verkeer en vervoer. De terugkerende discussie. We hebben, de VVD zit echt op het standpunt dat we alles hebben overgedragen. Wij huurden in Zandvoort in vanuit, vanuit vacaturenruimte... En niet vanuit een soort inhuurbudget. Die vacatureruimte is overgedragen. De materiële budgetten die we hadden zijn overgedragen. Dus, nou ja, mogelijk moeten we hier dan dit maar amenderen. Maar we zijn het hier politiek niet over eens. Ik snap de toelichting van de wethouder niet. Maar we komen daar nog op terug. En daar wou ik het wat betreft mijn tweede termijn bij laten, voorzitter. Ik zie u nu rechterhand ook. En ik heb toegezegd daar coulant bij om te gaan. Mevrouw Keunersson. Dank u voorzitter. En dat is toch even de, de zorg als je praat over uh, jeugd en, en WMO en de ontwikkelingen daaromtrent. We hebben gezien al dat we eerder bij de voorjaarsnota hebben moeten bijplussen 6 ton, 2 ton bij de najaarsnota. Maar als je dan naar de begroting gaat kijken voor, voor volgend jaar en met name het geld wat daarin is opgenomen, dan zie je een daling van het budget ten opzichte van te, 2019. En dat compenseren we dan feitelijk met een, een stelpost van 3 ton. Dat is precies het verschil. Maar zeker ook gelet met de, de stijging van kosten... Uh, ...denk ik dat we hier een groot risico mee lopen. Um, waarom is er niet meerjarig, of tenminste dan voor 2020... ...zeg maar doorgeregeld met de stijging van die kosten? Want hij is juist afgeraamd ten opzichte van vorige jaren. En dat vind ik eigenlijk wel een zorg binnen deze begroting. Um, en dan nog een ander punt, en want het gaat hier ook over subsidies uh, die we hier vrijgeven... Ik zou graag een keer de subsidieverordening uh, uh, willen bespreken, mogelijk voor aanpassen. En waarom? Omdat we voor uh, kleine subsidies tot 10.000 euro vragen we geen verantwoording. Um, daar zit dan ook op het moment in dat er subsidies worden toegekend waarmee eigen vermogens worden opgebouwd. Oplopend in sommige gevallen tot wel 30.000 euro. En dat kan toch niet de bedoeling zijn van een subsidie. Um, men hoeft alleen nog maar de administratie te bewaren, dus ik zou dat graag... Een keer willen agenderen. Um, ook in het kader van het aanvragen van nieuwe subsidies voor volgend jaar. <kijkt> en met betrekking tot het onderhoud daar nog even op ingaand. Um, ik begrijp dat de wethouder daar uh, heel erg uh, voornemels is iets te gaan doen. Um, maar het antwoord verontrust als je gaat kijken naar zeg maar de um, begraafplaats en de staat van onderhoud. En waarin mogelijk wordt geopteerd of er uh, de paden niet. Um, ...voorzien kunnen worden van gras in plaats van, uh, van um, grind. Nou, dat lijkt me niet de meest geëikte oplossing. Um, dus kan daar met voorrang eigenlijk zeg maar, naar gekeken worden... ...of daar ook binnen de investeringen iets mogelijk is. Dank u wel. Dank u, vriendelijk, mevrouw Keunersson. Ik ga naar de overkant. Meneer Keuning. Uh, dank voor de beantwoording. En ik ben heel benieuwd naar de meeting over jeugdzorg en WMO. Dank u, vriendelijk. Meneer Metters... Voldoende gaan op de opmerkingen en de vraag. Dank u. Dank u. Meneer Herrozen. Ja, voorzitter, toch nog een opmerking richting de wethouder over de wijze van begroting. Ik hoorde de wethouder zeggen stelpost opnemen, dan hebben we in ieder geval wat bewegingsvrijheid. Uh, voor zover ik weet, uh, op het moment dat je het niet weet, uh, kan je inderdaad stelpost uh, neerzetten, maar dan is het altijd op basis van een schatting. En die schatting die zie ik hier ook niet. Um, ik vraag me ook heel sterk af of u dan niet gewoon een PM-post moet uh, dat u het als risico benoemt. Als in de zin van ik weet dat het ontstaat uh, of verhoog het inderdaad naar het huidige budget of plus daar al en op. Met een huidige onderbouwing en een onderbouwing waarin ook berekend is zeg maar, wat dan de eventuele toename is. Al desnoods indexeert u het, maar dat is waarschijnlijk de wijze waarop wij begroten. Uh, en daarnaast vind ik een stelpost ook inderdaad vrij vervelend omdat die bewegings, bewegingsvrijheid er is. En dat is ook een wijziging ten opzichte van het beleid wat u eigenlijk de afgelopen vier jaar heeft uh, gevolgd door allerlei potjes te creëren. En uit die potjes dan weer geld te halen die u ook voor andere zaken kan gebruiken. Want u heeft het niet daadwerkelijk bestemd als zodanig. Dus ik zou eigenlijk vragen uh, of u niet op basis van de risico's en de jaarrekening een bedrag wil reserveren in de jaarrekening van 2019. Zodat dat bedrag bestemd is voor hetgene waar het daadwerkelijk voor bedoeld is. En als u daar dan niet mee uitkomt, terug te komen naar de Raad. Dat is mijn advies. Erin. Die, laatste, die laatste snap ik niet helemaal. Kun je die nog een keer uitleggen? Nee. Nee. Uh, meneer Mettes, u wilt nog een... Ja, die ik vroeg... heb wel een vraag aan de heer Hermsen, want uh, uh, bij mij weten, maar ik kan ernaast zitten, zijn juist die heel veel potjes uh, afgeschaft uh, uh, dat is de laatste jaren geëffectueerd. Ben, ik weet ja, niet wat hij bedoelt, want die, er heel veel posten, ik zou zo'n aantal kunnen noemen, zijn juist afgeschaft. Die zijn in een algemene pot gedouwd. Dank dat is beleid voor ons. Dank u, meneer Mettens. De... Daar gaan we straks op in. Dank u. Uh, meneer, mevrouw Kuyn. U, u was klaar, neem ik aan meneer ze. Ik, ik weet niet of ik dan nog mag reageren op de heer ja, Metters, want dat is eigenlijk een beetje in essentie waar het op draait. Is dat juist inderdaad dat het beleid is, dat je geen potjes maakt. Ja. En nu maak je weer potjes. Dus dat is tegenstrijdig. En voorheen namen we gewoon een PM-post op als zijnde van nou, ik weet het eigenlijk niet, maar we weten wel dat het komt. Dus we, zien, we ondervinden dat risico. En dan zou je beter inderdaad op het moment dat je in de jaarrekening okay. gewoon geld overhoudt, wat ongetwijfeld weer het geval is vanwege het behoedzaam begroten, dat je dan een reserve opneemt die je daadwerkelijk daarvoor bestemt. Dank meneer Elmse. Mevrouw Kuin, sorry, u mag nu nou. Gaat u gaan. Dank u wel, we hebben nog steeds niks. Dank u vriendelijk. Meneer Van Tiggelen. En dank u wel, voorzitter. We hadden een vraag gesteld, een simpele vraag. Zijn er statushouders geplaatst in de eerste helft van 2019 en in welke vorm van huisvesting? Er werd er verwezen naar vraag 41, een goede vraag van de VVD. Die vroegen zich af van, hé hey jongens, we hebben een motie aangenomen, maar actualiseren van de huisvestingsverordening, dat is niet gebeurd. En dan ga ik kijken naar het antwoord. Daar wordt de vraag door ons gesteld niet beantwoord. Maar er staat wel een mooi verhaal over uitvoeringsprogramma wonen tot en met 2025 en een verhaal over de verdichtingsstudie die dan uh, wel of niet uh, mogelijk maakt om daarmee zou de voorrangsregeling in de huisvestingsverordening kunnen vervallen. Dus het zou kunnen dat er in 2026 uitvoering wordt gegeven aan de motie. Begrijp ik dat zo goed? Ik vind dat heel raar. Dank u meneer Van Tichelen. Ik geef nu het ja. woord aan de wethouder. Ja, ja. Nou, wat er precies staat, uh, dat, dat, dat is de reden dat het daar staat. Hè. Ik heb dat opgevoerd uh, als punt van we gaan een verdichtingsstudie doen. En ik denk, ik, ik probeer mee te nemen de wens die er is, hè, de wens die er is bij u. Om, uh, om statushouders, want dat is, de, dat is de achterliggende gedachte van wat er ooit in Den Haag daarover besloten is, om op een alternatieve wijze die mensen te huisvesten. Dan moet je wel zorgen dat je dat hebt. Als je geen woningen hebt die dat hebben... dus wij moeten op zoek in die verdichtingsstudie... naar plaatsen waar we met tiny houses... of in welke vorm dan ook containerwoningen dat willen doen. gaan we Volgens mij in uw beleving krijgen we dan een soort van kleine AZC-zand wordt... waar die mensen... Ik ben het er niet mee eens hoor, dat zeg ik. Maar we zouden gaan kijken of we extra woningen zouden kunnen maken. Extra om de taakstelling die we opgekregen, wettelijk krijgen opgekregen om die te, uh, te voorzien. Ik heb gezegd, dat kan ik alleen maar uitvoeren als ik dat kan doen. Ik denk, nou, weet je wat, we krijgen zo'n uitvoering. Ik ga in op uw motie, ik omschrijf dat heel netjes. Ik laat zelfs in besluit 4 dat vastleggen. Verwijs naar dat stuk. En dat is door deze gemeenteraad is dat aangenomen. Dus ik denk, ik zit op de goede weg. Ik ga met die verdichtingsstudie aan de gang en ik los het op. Dat was geen antwoord op uw vraag over die aantallen... Want daar krijgt u nog antwoord op. U krijgt nog antwoord op hoeveel mensen er geplaatst zijn en in welke woning En hoeveel mensen wij nog moeten plaatsen. En, welk, en welke informatie ik van de provincie recentelijk heb gekregen. Die nog zeggen dat ik nog dit jaar een aantal plaatsen moet doen. En als ik dat niet doe, dat ze dan daar maatregelen op nemen. U wilde een interruptie meneer Van Tichelen of u bent tevreden nu? Nou ja, ik, ik, ik blijf het een beetje raar vinden dat een aangenomen motie wordt behandeld als een wens die eventueel misschien ergens ooit een keer gaat worden uitgevoerd. Nee, nee, nee, nee. Ik had ik daar een ander idee van. Het is een toezegging van me. De, de, de, u moet het stuk goed lezen, want ik, doe, echt, ik, ik neem niet voor niks een besluit op in vier en verwijs daarnaar. Ik heb hem heel specifiek daarvoor opgenomen. En ik, we hebben daar niet over gediscussieerd, dus ik denk nou, u bent het daar helemaal mee eens. Maar... Nog een interruptie van meneer Hendricks. Ja, voorzitter, ik hoor een hoop woorden en ik snap er eigenlijk steeds minder van. Uh, in de motie staat: uh, die we vorig jaar is aangenomen, 30 oktober 2018, staat, roept het college op de huisvestingsverordening Zandvoort herzien. In deze herziene versie de voorrangsregeling voor staatshouders af te schaffen. Mijn vraag is eigenlijk vrij concreet: kan de wethouder een datum noemen voor die aangepaste verordening of kan hij dat niet? En dan verwijs ik naar dat stuk. Dan gaat u dat stuk toch lezen. Dan hebben we daar nog wel een discussie weer over. Maar lees dan een stuk wat wij in het uitvoeringsprogramma daarover hebben afgesproken. En ik ga vanuit dat dat maar stuk leidt. De motie dat, dat... is van Nee, oké, okay, maar dat, dat mag u anders interpreteren. Maar dan had ik dat, dat graag van u gehoord toen we dat bespraken zes maanden geleden. Voorzitter. Ik heb getracht daar invulling aan te geven. Meneer Hendricks, ik geef de, de volgorde aan van spreken en daarna mag u de knop indrukken. Meneer Hendricks, gaat u gaan. Ik snap niet zo goed wat het uitvoeringsprogramma ermee te maken heeft, want deze motie is van later volgens mij. Deze motie is een duidelijke oproep van deze gemeenteraad. Deze motie is van daarvoor. Gaat u het eerst lezen. Ik wil er graag met u over discussiëren, maar leest u dan de stukken die erbij horen. Zullen we het hierbij laten? We gaan de stukken lezen die erbij horen. En dan laatst u over dit punt, meneer Deen. Ja, dank u. Ja, over dit punt. Ja, want waarom zou er over een aangenomen motie opnieuw gediscussieerd moeten worden? Die is aangenomen, die moet u tot uitvoer brengen. Simpeler kan ik het niet maken. Dank u meneer Deen. U heeft een opdracht gekregen. De vragen die u gekregen ja, hebt... We waren volgens mij in discussie een beetje. Moet ik daar nog een antwoord op geven? Of, uh... U mag doen wat u oh, wilt. Maar zeker door. de vragen die u ja, gekregen ja, ja, ja, hebt. Ja, ja, dus dus ik, ik, ik verwijs naar dat, dat antwoord en, en, en lees het stuk nog. En als u, het, als u het daar anders over denkt dan hoor ik het wel. Ja, ik, ik heb wel antwoord gegeven. Ik, ik heb ook gehandeld. Ik vind dat ik gehandeld heb in de geest van die motie. En dat heb uitgelegd. En u hebt uitgedaagd in dat stuk om daarop te reageren. Het staat echt over status. Het staat het woord status houden zin. Het staat er niet, niet. U kunt het lezen. En dat u het niet met me eens bent vind ik ook niet erg. En dat u dat achteraf niet misschien hebt gelezen vind ik ook niet erg. Maar ik heb wel echt getracht om daarin te handelen. Omdat omdat ik wel degelijk wil kijken of ik op een alternatieve wijze die huisvasting kan regelen. En ik blijf bij het principe dat wij een taakstelling hebben die we moeten invoeren. Mag maar ik vaststellen dat we daar in ieder geval op terugkomen als daar behoefte aan is. Gaat u verder met wat? Het onderhoud van de begraafplaats, daar komt schriftelijk antwoord op hoe we dat wel of niet kunnen gaan aanpakken. Want dat moeten we even uit gaan zoeken. Een subsidieverordening, dat, wordt als, dat, dat is aan de. ...de raad om dat te agenderen. Kan ik dat, hoe, hoe, moeten we maar even overleggen met de griffie hoe u dat wil aanpakken? Dan horen wij dat wel terug hoe we dat dan verder... ...dan leg ik het even bij de raad neer om dat te gaan bespreken. Jeugd, WMO, eh, risico lopen. Ja, ja oké, okay, eh, je kan zeggen van je moet het, het maar verhogen... Eh, uh, en en dan, uh, dan heb je maar een structureel tekort. Nou, zo hebben wij niet gedacht. Wij, hebben gedacht. wij moeten beleid maken om daar toch mee te werken. Aan de andere kant hebben wij wel bij de, bij de risico's... heel duidelijk dit risico voor het eerst goed omschreven. Op pagina 229 is het risico beschreven. Dus, dus het risico. En nou ja, dus, dus het, dat, is ook, dat is ook een vorm van een systematiek. Maar ik wil het in heroverweging nemen. Nou, misschien als u daar een kleine verzoekt. toelichting. U verlaagt het Mevrouw Curezon... U verlaagde budget namelijk. Gaat uw gang. Als je gaat kijken naar het totaalbudget ten opzichte van 2019... met name voor de voorzieningen jeugd, dan wordt het verlaagd. Dus dan is de vraag, is dat nu op dit moment wel verstandig? Gelet op de stijging. Ja, daarom heb ik... Het, daarom heb ik dat, of dat verstandig is, is een andere vraag. Wij, wij proberen te sturen op minder... Wel voldoende opvang, maar wel proberen te komen totdat we echt minder gaan uitgeven... Ik, ik, die taakstelling probeer ik ook in te vullen met, met de afdeling. Ja, dat probeer ik in te vullen. En aan de andere kant zie ik dat wel als een groot risico. En dan heb ik in de risicoparagraaf dat opgenomen. Ik, ik wil wel alles ruim gaan begroten hoor, in het vervolg. En, en dan, dan komen we dik tekort. Ik, ik probeer ook binnen de bandbreedte te blijven. En ik, ik, de zorg deel ik met u. Vandaar dat we ook het risico hebben opgevoerd. Maar als u zegt, verhoogt het budget, nou structureel graag, doe ik het morgen. Maar ik, ik denk, van wij moeten proberen ook met de middelen uit te komen. En, als, en, en, en, en ook Den Haag onder druk te houden, komt u nou eens met extra middelen? Nou, daar gaan ze weer helemaal mee beginnen, want in 2021 krijgen we weer een hele nieuwe herberekening van de algemene uitkering. Dan beginnen we weer opnieuw, dus dan hebben we weer het hele feest van vooraf aan. Mevrouw Cunnerson. Maar, wethouder dan toch even, realiseert u zich wel dus dat u zichzelf nu een taakstelling heeft opgelegd van een half miljoen? Dank u. Ik leg, ik mij, ik, ik leg mij geen taakstelling op, want ik, het, is een, het is een open einde regeling, helaas. Dus ik kan me geen taakstelling opleggen. Dat besef ik me goed. Maar we proberen dat wel. We hebben bijgeraamd. En wij hopen ook dat we met het beleid wat vervoeren, dat, dat we voeren, dat we het anders kunnen doen het komende jaar... En het is een stimulans naar de afdeling om ook binnen het budget te blijven. En daarom neem ik wel nogmaals, dat is de methodiek, extra risico op. Er staat 359 eh, financieel gevolg, risico 50%. De schatting is dat 50, 6 ton financieel gevolg, 50% risico dat we dat moeten gaan invullen. Nou, dan is het ook op een bepaalde manier afgedekt. Maar ik ga hiervan leren. Ik, eh, ik begrijp dat, dat ik... Eh, moet begroten wat ik denk uit te moeten gaan geven dan, maar dan krijgen we andere type begrotingen maar ik, de, zorg deel ik, de, do, de zorg deel ik helemaal met u hoor voorzitter Je hebt mijn boek, hè? voorzitter ja. Ja, ja, ja wat de wethouder moet doen is gewoon realistisch begroten en als dat gevraagd wordt dan ja, is dat, dat het is. beeld wat we hebben en als we daar dan moeten schuiven dan gaan we schuiven maar dit is niet realistisch begroten dit is inderdaad gewoon vijf ton zes ton zeggen van nou dan geven we dat gewoon niet meer uit en dan doen we het tegenovergesteld Dan zetten we een stelpost neer. Als, u dat, als die logica u ontgaat, uh, ja, dan, dan vind ik dat echt dat is, dat is niet handig. Dit is niet de wijze van begroten. Dit is ook, dit is ook anders ten opzichte van de afgelopen vier jaar die u heeft gedaan. Dus ik weet niet hoe die, door wie u wordt beïnvloed of hoe dat dan komt. Of dat het college een andere insteek heeft. Het zal allemaal wel. De is maar de gevraagde is realistisch begroten. Dank u. Wilt u hierop reageren, meneer Bruijs? Ja, ik, ik, ik, ik neem het ten harte dat ik ten aanzien van jeugdzorg met een dilemma zit. Dat klopt, ja. Heel Nederland zit met dat dilemma. Huh? Nee, we hebben, nu, we hebben het nu over de jeugdzorg, zeg. En oké, okay, daar, daar, daar heb je een punt. Dus we zullen dat bespreken in het college. Of we dat anders kunnen dan neer gaan zetten. Daar ben ik het met u eens. Daar hebben we de discussie ook voor. Dank u. Ja. Mag ik mevrouw Verheij nog het woord geven? Ja, dank u voorzitter. Meneer Kramer van de OPZ heeft nog gevraagd over de handhaving eh, van de toeristische verhuur en of dat uitsluitend het piepsysteem is. Het antwoord is nee, dat is het niet. En er wordt ook met zogenoemde webscraping en ook eh, ja, ogen en oren op straat eh, gekeken wat er allemaal aan de hand is. Dus het is breder eh, dan dat. Dank u vriendelijk. Dan stel ik hiermee vast dat we een, een ruime gelegenheid hebben tot alle vragen en ook het college er alle antwoorden hebben gegeven. Ik dank beide van harte en ik sluit hiermee dit agendapunt. Ik neem aan dat het bespreekpunt is straks. Ja, dus nee, ik dit punt. En dan ga ik nu over tot de rondvraag. Realiseert u zich, de rondvraag wordt geen antwoord op gegeven, toch alleen schriftelijk. Ik kijk rond, steekt uw vinger op als u wat hebt. Mevrouw eerst meneer Hendricks. Ja, voorzitter, ik had eigenlijk wel op een korte toelichting dan van het college gehoopt... Um... We hebben een tijd geleden schriftelijke vragen gesteld over de uh, situatie in de Oostbuurt. De parkeerproblemen daar. Um, gezien de herinrichting van die buurt die uh, plaats gaat vinden. Uh, we hebben in die schriftelijke vragen verzocht om beantwoording voor vanavond in verband met de, onze mogelijkheid om dat nog te kunnen agenderen om die plannen bij te sturen. Uh, helaas hebben we daar niks op gehoord, maar ik vraag me af aan de wethouder... Uh, ...of we daarmee wel op tijd zijn mocht hij, wanneer hij wel met die beantwoording komt... ...en of we dan op tijd zijn als raad om nog bij te sturen. Ik krijg een schriftelijke reactie. Ik kijk verder. Mijn Kuin, of, officieelijke mevrouw Keurenson. Ja, oké. Okay. U eerst. Gaat, nee, ik nee, ga het rijtje af. Mijn gaat u uh, Voorzitter, een uh, vraag. GBZ heeft er wel schriftelijke vraag over gesteld... ...is dus bij betrekking tot de wateroverlast... Um, ik denk dat in deze misschien verstandig is dat er vanuit uh, het college een informatieavond uh, wordt georganiseerd voor uh, bewoners. Ook om een toelichting te geven hoe een aantal zaken hier werkt in Zandvoort met betrekking tot uh, pompen en dergelijke. Want er gaan de nodige uh, indianenverhalen uh, in de rondte. Um, ook diverse uh, tegenstrijdigheden die er worden beweerd. En ik denk dat in deze de communicatie richting inwoners... Um, ...een punt van verbetering is. Dus ik zou het graag het college daartoe oproepen. Dank u wel. Dank u voor voor deze bijdrage. Mevrouw Kuin. Ja, dank u wel. Um, wij vragen ons af. We hebben uh, van de zomer schriftelijke uh, vragen gesteld over het knipperlicht bij de burgemeester van Alvenstraat Wij hebben toegezegd gekregen dat na de vakantie de herstelwerkzaamheden zouden gaan beginnen. Um, dat is volgens ons nog niet gebeurd en we wilden graag weten wat de status daarvan is. Dank u. U krijgt antwoord. Ik kijk naar de andere kant. Ik begin bij de heer Van Tichelen. En ik kijk zo rond. Zegt u maar meneer Herzen. Het werd al aangehaald. We hebben natuurlijk ook een aantal vragen gesteld. Met name over het circuit. En uh, we willen graag weten wat daar uh, de stand van zaken is. En er wordt ook wel vaak gevraagd wat de stand van zaken is. En ik wil u graag opduiden dat de vragen die mondeling dan wel schriftelijk gesteld worden. Uh, dat de raad daar oneindig, tot nagenoeg oneindig... ...veel inzicht moet krijgen in hetgene wat geantwoord moet worden als er om gevraagd wordt. Er is een rapport uitgegeven door Stichting Centraal Bestuur... ...waar duidelijk wordt uitgelegd wat de rechten zijn van de raad en een raadslid... ...als het moment dat die schriftelijk of dan wel mondeling een vraag stelt. Dus op het moment dat wij om gespreksverslagen eh, vragen... ...dan willen wij die ook gewoon inzien dan wel dat ze beschikbaar gesteld worden. Dank u. De, de... Dan sluit ik hiermee deze vergadering af. En ik dank u allen bijzonder voor uw bijdrage. En ik wou, ik wou u complimenteren met... Uh, het is nog voor twaalf. Ik kan nog steeds gebruik maken van mijn koets. Dank u allen hartelijk. Ben je gelukkig? Gefeliciteerd. Dank u. Thank you so much for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.starparodi.com.